De Elfenheuvel. In een land ergens ver weg in het noorden staat een grote heuvel. Niet zomaar een heuvel van alleen zand, maar een soort huis. Een paleis van zand. Daar binnenin woonde de oude elfenkoning, die zeven dochters had. Op een dag was er een grote bedrijvigheid in en rondom de heuvel. Twee hagedissen zitten vol belangstelling toe te kijken. Wat is er toch aan de hand in de elfenheuvel? Wat gezoem, hè? Wat gebrom. Moet je eens luisteren. Ze zeggen dat er een groot feest komt met allemaal deftige gasten. De elfjes studeren die we dansjes in... en er zijn dwaallichtjes besteld voor een fakkeloptocht. Kijk, daar komt de huishoudster van de elfenkoning naar buiten. Misschien weet zij er meer van. Maar de elfenhuishoudster zweefde hen hooghartig voorbij... en ging naar de reiger, die bij het moeras stond te wachten. Reiger? Wees zo vriendelijk om de uitnodigingen voor vanavond te verzorgen. Op het grote bal vannacht mag vanaf één uur iedereen komen. Zelfs mensen, als zij tenminste kunnen dromen en in kabouters en elfjes geloven... en niet alleen maar voor de televisie zitten te kijken. Op het eerste feest mogen alleen maar de allerdeftigsten komen. En niet zomaar Jan en alle man. Nodig bijvoorbeeld de zemierman uit met zijn dochters. Ze houden er wel niet van om op het droge te zitten, maar daar zullen wij wel iets op verzinnen. Een paar natte dweilen of zo en een plonsbakje voor hun staart. En er mogen ook alle oude kobolden komen, die een medaille hebben. Of een muts met een gouden kwast. Verder de riviergeest, het zeepaard en de tovenaar met zijn zoon. Maar denk eraan, ze moeten er allemaal heel deftig uitzien. Alle schubben en staarten moeten glantend gepoetst zijn. Heb je dat begrepen, Rijk? De reiger knikte en zei, kwaak, wat zoveel betekent als het komt in orde. Binnen in de elfenheuvel was het jongste elfje bij haar vader op schoot gekropen. Ze aaide over zijn mooie zilveren haren en kriebelde in zijn baard. Doe, vadertje, vertel nou eens wat er eigenlijk aan de hand is... en wie die gasten zijn en voor wie we dit feest geven. <lacht> ik zal het je vertellen als je ophoudt met zo in mijn baard te kriebelen. Je weet dat ik daar niet tegen kan. Twee van je zusters zullen binnenkort gaan trouwen... met twee zonen van mijn goede vriend, de oude Kobold. Helaas is zijn vrouw dood... en hun twee jongens schijnen een paar ongelikte beren te zijn. Maar vadertje, je laat mijn zusjes toch niet trouwen met twee beren? Je kindje droog je tranen en denk eraan... elfjes huilen niet. En een ongelikte beer is geen beer maar een persoon met hele slechte manieren. En daar zullen we iets aan moeten doen. Terwijl het elfenprinsesje nog bezig was haar tranen te drogen... klonk er buiten ineens feestelijke muziek. O, vader, daar zullen ze zijn. Roep gauw je zusters. Geef mij mijn hermelijnen mantel en laat me in de manenschijn staan... zodat iedereen kan zien hoe mijn kroon glanst. Terwijl de muziek nog speelde, kwam de oude grijze kobold binnen... Hij had een dikke berenpels aan en warme laarzen. Achter hem aan kwamen zijn zoons, die er nogal dwaas uitzagen... en zich eigenlijk ook nogal dwaas gedroegen. Hij hey, zegt: vader, is dat nou een heuvel? Volgens mij is het een gat. Oh, lieve help, wat zeg jij? Toch een oliedomme dingen. Hij hey, geen ogen in je hoofd. Een gat is diep en een heuvel is hoog, en zo zit dat. En begroeten jullie nou eerst eens even onze gast hier, de elfenkoning, zoals het behoort. Dag, heer koning. Bent u eigenlijk alleen koning over elven? Of horen er ook kabouters bij en trollen en heksen? Wees welkom, jonge vrienden. En wat je vraag betreft... kabouters en trollen, ja zeker, Die horen bij mijn koninkrijk. Heksen, daar doen wij niet aan. Zeg, wat zijn uw dochters? De elvenprinsessen. Eh, kunnen ze trouwens lekkere spinraggen koken... en slaatjes maken van paddenstoelensporen? En wij zijn ook een beetje dolle muizensnoeten en dolle kervel. De elfenkoning wist al dat de jongens een paar onhebbelijke vlegels waren, maar van deze ongemanierdheid stond hij toch echt wel paf. Mijn dochters, not zijn prinsessen. Niet opgevoed om muizenslaatjes te maken of iets met spinragen. maar ze hebben uitstekende manieren. Ze kunnen dansen, muziek maken en zingen. Maar laten we nu eerst aan tafel gaan, dan kunnen jullie zelf zien hoe lieftallig mijn elfenkinderen zijn. De Elfenkoning bracht zijn oude vrienden Kobold en diens zonen naar de eetzaal, waar iedereen intussen zat te wachten. Mijn vriend, wat een heerlijk feest heb je voor ons aangericht. En wat een beeldige Elfen zijn jouw dochtertjes. Veel te goed voor mijn twee onhebbelijke Kobolden jongens. Geloof mij, ik heb mijn best gedaan ze goed op te voeden, maar het heeft niet geholpen. In de eetzaal was het een gezoem en gepraat van je welsten. Er waren elfjes die harp speelden en kabouters die op boomstronken roffelden, want dat zijn kaboutertrommels. En daartussendoor hoorde je af en toe een paar flinke plonzen. Dat waren de zeemeermannen en meerminnen die in een tijl aan tafel mochten zitten. Trommels, dat is een natte boel hier. Blijf mijn berenpels wat droog. Als ik morgen naar huis ga, moet ik hem wel weer aan. De koning verzekerde zijn vriend dat zijn pels droog zou blijven... en verzocht hem te gaan zitten tussen zijn oudste en zijn jongste kind. De twee jonge kobolden zaten tussen de andere prinsessen en gedroegen zich steeds onhebbelijker. Ze slurpten luidruchtig hun soepkomme leeg en legden hun benen op tafel. Nou, kom, laten wij nu van tafel gaan... dan zullen mijn dochters hun speciale kunsten vertonen. Toen stond de oudste dochter van tafel op. En zie. Zij was onzichtbaar geworden. Ach, toch, toch, Heel knap. Maar uh, mijn zonen hebben wel graag een echte vrouw om zich heen. En niet een die ze ineens niet meer kunnen vinden. De tweede dochter was heel goed in gymnastiek. En kon het zwanennestje maken in de ringen. De derde kon bier brouwen en ook nog prachtig borduren. Bravo, bravo. Heel knap, meisjes. Nu gaan mijn vierde, vijfde en zesde dochter musiceren. De twee jonge kobolden hadden intussen geweldig zitten schranzen... en waren vervolgens van tafel weggelopen. Ze waren niet zo geïnteresseerd in kunsten en muziek. En jij, uh, jongste elfen dochter, wat kun jij? Ik, Sire? Ik kan alleen maar sprookjes vertellen. Maar ik weet er wel een heleboel. Wilt u er, er eentje horen? <laughs> weet je wat ik wil, lieve kind? Ik wil met jou trouwen. En dan kun je mij de hele lange winter door sprookjes vertellen in mijn ijspaleis. Zou je dat wel willen? Oh, dat wil ik graag doen. Mogen dan ook mijn vader en mijn zusjes komen logeren? Dan kunnen we een sneeuwpop maken en sneeuwballen gooien. Ja, natuurlijk. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar waar zijn nou mijn twee malle zonen gebleven? Ik wil ze vertellen dat ik een moeder voor ze heb uitgezocht. En dat zij nu ook een van je zusjes tot bruid mogen kiezen. Maar de jonge kobolden wilden helemaal niet trouwen. Ze hadden een hele wijnkan leeggedronken... waren daarna in slaap gevallen... en lagen nu te ronken dat de hele elfenheuvel ervan schudde. Het feest duurde tot de volgende morgen de zon opkwam. Want jullie weten het. Elfjes kun je alleen zien bij maneschijn. Van de zon zouden immers hun vleugeltjes verschroeien.